Uur. Freddy van met het NOS-journaal. Fans van het Nederlands elftal worden betaald door Qatar om bij het WK te zijn. Qatar betaalt de vlucht en het verblijf van 50 supporters. Van de opening op 20 november tot de finale op 18 december. In ruil gebruikt de WK-organisatie berichten van de Oranje Fans op sociale media voor marketing. Ook in andere landen heeft Qatar op deze manier supporters geregeld om het WK te komen promoten. Een jongen van 14 die woensdag gewond was geraakt bij een steekpartij bij zijn middelbare school in Hoorn... is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Er was al een verdachte aangehouden, een jongen van 16, geen leerling van de betreffende school. Rusland gebruikt de vondst van drone-resten als argument dat Oekraïne achter de aanval zit, gisteren op de Russische Zwarte Zeevloot bij de Krim. Die was voor Rusland aanleiding om zich terug te trekken uit de graanexportdeal met de VN, Turkije en Oekraïne. Ruim tien schepen met graan kunnen nu al niet vertrekken. In het westen van India is een hangbrug ingestort. Honderden mensen die op de voetgangersbrug liepen... zijn in een rivier terechtgekomen. En zeker 60 mensen hebben dat niet overleefd. Een onbekend aantal mensen is zwaar gewond geraakt. In Brazilië zijn de stembureaus geopend... voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De laatste peilingen laten een nek-aan-nek-race zien... tussen de rechtse president Bolsonaro... en zijn linkse uitdager, oud-president Lula. Bij de eerste ronde van de verkiezingen kreeg Lula iets meer stemmen dan Bolsonaro. En na de ongeregeldheden van afgelopen nacht in Amstelveen... zijn 24 mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging. De rellen begonnen toen ongeveer 100 mensen werden geweigerd... bij een feest in een partycentrum. Later bekogelde relschoppers de politie met stenen en glas. En één agent raakte, later, raakte gewond. Pardon.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 You'd see them wearing their baggies Warachi sandals too A bushy, bushy blonde hairdo, serving USA You'll catch them serving at Nell Inside, Elmore. outside Ventura County line Inside, Santa Cruz and Trent Inside, You were serving. Serving USA. Hangers, knees, and lungs. Inside, outside. The USA. Pacific Palisades. Inside, outside. You were selling over Inside, outside. You were in Donald Inside, outside. You all over the home. Inside, yeah. outside. You were Hawaiiania Bay. Inside, outside. Everybody's conserving. Serving USA. Everybody's done serving, USA. Everybody's done serving, serving USA. Yeah, everybody's done serving, serving USA. Wat een mooi getal, lieve mensen. Welkom. Het is namelijk de zestigste editie van Typisch Lammens. We begonnen vrolijk met de surfmuziek van de strand, jongens. Mooi beginnen, Benno. Zeker. Dag, Benno. Hallo. Een pepper, mijn weeshondje uit Roemenië, ligt lekker rustig te slapen op de bank. Dus het is lekker rustig hier in de studio. De thermostaat hebben we waarschijnlijk allemaal wat lager thuis. Dus wij brengen wat extra warmte op deze dag. Lieve mensen, we gaan door met de heerlijke instrumentale klanken... van het bepruikte orkest van Rondo Veniziano. Dat was eigenlijk de voorloper van het spektakel van André Rieu... met al die mooie kledij. We gaan naar Muzika Fantasia. We gaan naar Lucifer en toen was de zangeres daarvan Margriet Eshuis. Ik ben dus op de verjaardag geweest, dat was een hele aardige. Toen werd ze gezien als beste zangeres van Nederland... en later hoorde je er helemaal niet meer van, raakte ze in vergetelheid. En de drummer van Lucifer was de toen nog onbekende Henny Huisman... En die wilde kosten wat het kost beroemd worden. Dus hij rekte zijn nek maar iedere keer uit naar iedere camera in de hoop dat hij in beeld kwam. Dat ja. heeft hij zelf ook wel eens toegegeven. En uiteindelijk is hij beroemd geworden. En nu zien we hem alleen maar bij die reclame, die hinderlijke reclame met die meubelzaak. Daar oh ja. heeft hij al een leeuw voor gehad. Ja, afschuwelijk Iedere keer komt hij weer in beeld. We gaan luisteren naar Lucifer en die prachtige eenma eenmalige hit van ze House for Sale. De Huis. Het laatste wat ik van haar hoorde was trouwens dat ze op het conservatorium les gaf. Zo'n kwaliteit heeft die vrouw. We gaan naar Tony Orlando en die begon een groep: Dawn. D -A -W -N, D-A-W-N. Dawn. En dat was een Amerikaanse popgroep in de jaren zeventig. Maar toen opeens er nog een groep Dawn te heten. En toen noemde die zich maar Dawn Featuring Tony Orlando. En hij heeft dat nummer gemaakt over die man die in de gevangenis zit. En die vraagt dan, als je me terug wil hebben aan zijn liefje, bind dan een gele lint om de oude eikenboom. En dan denk ik altijd, Ben, die zou bij ons een lintje om de eikenboom doen. Wie wil je terug hebben als je in de bak zit? Oh, maar ja, begrijp je? Ja. Maar ja, wij komen niet in de gevangenis. Waarom zouden we... Tijen Jelleriffen. Die houdt op terug. Herinneren u zich deze nog? No, no, no, no, no, no, no, I'm coming home, not that night. naar Frans Halsema. Die is al lang niet meer onder ons. Die is... Uh overleden op 24 februari 1984 al. Hij was hartstikke jong. Hij werd geboren in Amsterdam in een katholiek gezin... als zoon van schrijver, tekenaar Arie Halsema. Hij was een tijd misdienaar. Zong in het koor van de patronaatvereniging... en zijn eerste kennismaking met toneel waren zijn optredens... in de door zijn vader geschreven revue'tjes... tussen de schuifdeuren in het gezinscabaret. Hij werd voornamelijk bekend door zijn samenwerking met Gerard Cox... en zijn fluwelen stem geluid met prachtige liedjes en wat ik het allermooiste vind is Verdomme Kees. Verdomme Kees, alweer een jaar vandaag dat jij begraven bent, gek toch hoe vlucht dat went. Want, God, je weet, ik mocht je erg graag. kwist wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier is alles eender hier. Denk niet, Kees, dat er veel veranderd is. Hoogstens een kleinigheid, in nauwelijks een jaar tijd. Er is nog altijd sterk reclame maar bij de politieke namen is er een nieuwe race. En er zijn intercity treinen. En jij hebt andere gordijnen. Ik regen, maar ik vrees, Kees. Verdomme Kees, een jaar is toch wel lang, als je elkaar niet ziet. Ik weet het eigenlijk niet, het gaat allemaal toch dood gewoon zijn gang en het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou. Carmichael schrijft nog steeds in het parool. En de Apollos gaan nog altijd naar de maan. Nou ja, je dochtertje gaat nu naar school. En volgend jaar je zoon. Och, dat is heel gewoon. En toch, als ik mij zo hoor praten, vallen er opeens hiaten tussen mijn clichés. Want dat jouw rozen niet meer bloeien, omdat ze niet voldoende sproeien, dat zegt iets naar ik vrees, Kees. Domme Kees Ik weet het nou niet meer Ik denk steeds aan wat je zei Het gaat allemaal voorbij En dat de tijd Van leven telkens weer gewoon opnieuw nieuw begon Niks nieuws onder de zon Maar dat is niet waar Want jij was enkel jij Jij hebt hier rondgedwaald En dat wordt nooit herhaald Als ik jouw huis zie, dan hoor jij daarbij En naast zo'n kinderfiets Mis ik toch ook wel iets Maar verder valt er niets te melden Er wrijft nog olie op de schelden Er zijn nog steeds cafés en verder hoorde ik zo even. Hiernaast het lied lang zal ze leven. Geweldig, naar ik vrees, Kees. Droevig lied van Frans Halsema, die zo jong gestorven is... We gaan naar mijn vriend Ramses Shaffi. Die werd geboren in Neuilly-sur-Seine in Frankrijk in 1933. En hij overleed 1 december 2009. Wat is het alweer lang geleden, zeg? 2009. Nederlandse chansonnier, componist, liedjeschrijver en ook acteur. Hè? En na een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedie... maakte Shaffi sinds de jaren 60 huurhoren als zanger. Met liedjes als Sammy, We zullen doorgaan, de pastorale, Zingvecht, Halbit, Lachwerk en bewonderde shaffi kantaten En het schitterende wat we nu laten horen, laten we.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 in even dicht.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 Die stijve dicht spaarde kreeg gewoon van nu tot nu. Oh Melodie. Mijn stapvriendje was dat. Nou ja, stap, ook uh, vaarvriendje. Want hij had een bootje. En dan gingen we mee door de grachten varen en op het ei. En dan zei hij: De lol of de walter. Slow, slow. En dan ging hij heel langzaam. En dan zei hij: Krijg het zo koud, Ramses, op dat ei. Ga alsjeblieft terug naar de woonboot. Maar dan uh, bleef hij rondjes draaien. Zo plaagde hij mij. We gaan naar de Kings. De Engelse rockgroep in 1963 al opgericht door die twee broertjes, singer-songwriter Ray Davies en zijn broer de lead-gitarist en zanger Dave Davies. Ze maakten zware aangevend voor de rock and roll in het midden van de jaren 60 met diverse albums en enorm veel fans. We zijn naar de Kings en naar Waterloo Sunset. Goud van Ger. You keep rolling Al die hysterische reacties van voornamelijk jonge tienermeisjes, die tijdens de concerten met muziek en met een gegil de boel overstemden. Mensen, de groep Shocking Blue werd in 1967 opgericht door Robbie van Leeuwen, die naar eigen zeggen bij The Motions zijn plafond had bereikt. En hij wilde een groep neerzetten waarmee hij internationaal meer kansen zag. Toen ging die mensen uit de Haagse beat zien... daar kwam hij vandaan, uitkiezen... en dacht aan zanger Barry Hey. En uh, die bedankte en toen sprak Van Leeuwen de historische woorden... hier zul je nog spijt van krijgen. Dat had hij ook. In Loosdrecht stuitten ze tijdens een feestje van de Golden Earring... Mariska Veres, op Mariska Verus. en die hebben ze toen ingelijfd. En Shocking Blue werd een wereldformatie. De eerste Nederlandse groep die nummer één hit in de Billboard had... van de van Verenigde Staten behaalde met de single Venus. Ze hadden nog één single met redelijk veel succes. Never marry a real man. Goud van Ger... Is thuis geweest in Den Haag. Had zijn eenvoudig fletje. zat had dus geen miljoenen overgehouden. Dat waren de platenbazen die dit allemaal verdiend hadden aan die nummer 1-hit in Amerika, Venus. Gilberto Sullivan. Die werd in Ierland geboren als Raymond Sullivan. Hij kwam uit een arbeidersgezin als tweede kind van zes. Kinderen. Hij verhuisde naar Swinden en dan ging hij naar de muziekschool... waar zijn interesse voor muziek en kunst zich ontwikkelde. En toen ging hij zich in een crisispakje hullen met een petje op... en zo werd hij wereldberoemd. En later zagen we met gewoon lang krullend haar... toen had hij het bereikt, zijn roem. Gilbert O'Sullivan en Claire. Couldn't see. Luid van zijn baby. Schattig hè. Voor de tweede keer, daarom heet dit programma ook typisch lammens... krijg je nu Ramses Shaffi in deze feestelijke zestigste editie. Maar nu samen met zijn muzikale partner Lisbeth List. Beiden waren geadopteerde kind, kinderen. En dat schiep natuurlijk een innige band. Lisbeth List die heette eigenlijk Ellie Trice En werd afgestaan bij de vuurtorenwachter op een Waddeneiland. De familie List en Ramses, die van een Russische moeder... En een Franse vader was werd aangenomen door professor Snellen in Oestgeest... en heette als kind Didi Snellen. Nu gaan we luisteren naar Ramse Chaffee en Liesbeth List... met een lied wat niet zo bekend is van ze, Samen in Zee. Je weet dat ik straks naar de overgang moet... maar jij gaat niet met me mee... Je weet veel te weinig van heb en van bloed En daarom durf je niet mee Je schip ligt al klaar en je wacht nog op mij Maar ik durf nog niet mee Ik ben bang voor de storm en het wisselend tijd. Nee, ik durf nog niet mee Vergeet je verstand maar en geef me je hand Volg nu je hart naar de overkant, kom avond hier uren aan mee. Je weet tot van alles wat mij hier zo bindt, toch ga jij met me mee. Aan de tijd dat ik hier niet zal zijn Nee, ik durf nog niet mee Thuis komt het water en ik schenk hier wijn Wees niet bang voor de zee Vergeet je verstand maar en geef me je hand Nee, ik durf nog niet mee En volg nu je hart naar de oorlog Ik kijk langs de kade en daar komt een stil. Ja, ik ga met je mee. Ik meld mijn woordje matroos op het schil. Ja, ik ga met je mee. Wij samen, wij varen de horizon aan. Ja, jij gaat met me mee.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 De Franse melodie, hè? Heerlijk stemgeluid. We gaan naar mijn lievelingetje. Een van mijn lievelingetjes, dat is Karsou, oftewel Karsou Deunmets. Ze is geboren in 19 april 1990. Het is dus nog een jonkie. Deze Nederlandse zangeres en pianiste. Ze treedt weer op, ook in Nederland, terwijl ze wereldvaan uh, uh, uh. verwerft. Haar voornaam verwijst naar Karsu Köyü, de geboorteplaats van haar ouders. En vanaf haar 14e trad Karzu regelmatig op in het Turkse restaurant van haar vader. En het was in de Amsterdamse volkswijk De Pijp. Het Amsterdamse conservatorium wees haar gek genoeg af. En op haar 17e kreeg ze bekendheid toen ze werd uitgenodigd om op te treden in Carnegie Hall in New York. En in Nederland werd ze beroemd door het programma De Wereld Draait Door. Karsu en Hayo de la Luna. Hittip tip van Ger. Mensen op twaalfjarige leeftijd... werd de blinde ritme en blues... soul en pop en funkartiest Stevie Wonder... door Motown geïntroduceerd als de nieuwe Ray Charles. Hij was hartstikke jonger... werd vroeger altijd Little Stevie Wonder... Genoemd. In het begin werd zijn carrière geheel door de platenbazen bepaald. In de jaren zeventig was hij beroemd geworden. En toen nam hij muziekalbums op waar hij echt zelf achter stond. En oogst enorm veel succes met Ideas Call. To Say I Love You. Hij heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht. En won maar liefst 25 Grammy Awards. En werd in 1989 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Stevie Wonder en het prachtige voor in My Life. Knife. For once in my life, I have someone who needs me. Someone I think did so long. For once I love freedom, I can hope where life is me. Wonder. Zo begon die Little Stevie Wonder. Mensen, we gaan naar Paspartout. Dat waren twee echtparen die zongen over de mooiste dingen uit het leven. En Paspartout, dat is zo'n fraai omhulsel en kader bij een schilderij. En zo maken ze de dingen, de kleine dingen des leven, mooier. Je zou ze de positivo's kunnen noemen, zoals Cote en vroeger persifleerden. De positivo's, Paspartout en de doodgewoonste dingen. Daar wil ik over zingen. Hoe dat dan ik zie. Het dagelijks leven is mijn allermooist gegeven in harmonie, op melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn mijn triste dagen. Die brengen mij dan even van het stil. Maar meestal zijn Je ziet met angst en beven het oppervlakkig leven. Van nooit tevreden mensen om je heen. Het ego is me als maar nummer één. Maar rijkdom moet bedriegen, de mooiste droom vervliegen. Geluk is simpel, dat geldt algemeen. De doodgewoonste dingen, die brengen mij tot zingen. Ik zing van al het mooie dat ik zie Het dagelijkse leven is mijn allermooiste leven In harmonie, op melodie Soms zie ik het vervagen, dat zijn de trieste dagen Die brengen mij dan even van mijn stuk Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen Van eindeloos de wijsheid die we wensen, leeft onder alle mensen, in alle regionen, vaak onder dood gewonen. De wijsheid die geluk voor ogen heeft, en iedereen voldoende kansen geeft. Dit wordt te leven, elkaar gelukt geven. Gelukkig doen waarvoor de mensheid leeft. De dingen, die brengen mij tot zingen. Ik zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is mijn allermooist gegeven. In harmonie, op melodie. Soms zie ik het vervagen, dat zijn het Breng brengen mij dan even van mijn sneeuw Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen Van enkeloos kleur Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen Van enkeloos kleur Nee, dat is ook niks, joh. Ze werd geboren als Roos Anne Hans. En ze noemde zich Sanne Hans. En dan weet u allemaal wie ik bedoel. Dat is de songwriter die zichzelf begeleidt op de gitaar... terwijl Miss Montreal... En dat betekent, door de wind gaan we draaien... dat dit alweer het einde is van de zestigste editie. Benno, bedankt. Mensen, wat vliegt een uur om als het gezellig is... en uh, zet de thermostaat... thermostaat heet het. Zet die maar weer wat hoger, want de warmte verdwijnt uit je radio. Nee hoor, het gaat nog door hier op de zender. Wat mij betreft, tot volgende week. Dag! Ik zie je voor me...